Ik, heb, uh, ja, okay. ik, ben, ik ben juist in de politiek gegaan twee weken. wat moeten doen aan de eigenaar van de panden dat die een iets andere huur da, gaan da, vragen? Dat ben ik met je eens. Da, ben Hè, ben want 1500 in... euro voor een pandje wat eruit ziet als, nee. een, als een ingezakte hut. Dat ben ik met je eens. Dat is natuurlijk een grofstel. Dat ik met je eens? Ik, ken, ik ken vier ondernemers hier in Zandvoort die gestopt zijn. Ja. Omdat hun verhuurder het weigerde om de huur te verlagen. Ja. Ja. Mensen zijn uit het pand gegaan. Ja. Acuut ging de huur duizend ik, euro per maand ben naar beneden. Uh, dat ben ik met je eens. Dat zijn maffiapakten. Nee, dat ben ik met je eens. En daarom zeg ik ook... Uh, als je nou zandvoorten bent en je hebt een pandje... om te beginnen... Het kost het alleen geld als het leeg gaat staan voor maanden. Uh, ga dan overleggen met de huurder het eerst voor het geld... Wat, je, wat ze moeten betalen het eerste jaar, het tweede jaar. En ga dan kijken wat je aan het huurcontract voor een jaar geeft... Maar zorg dat die huurder kan blijven bestaan. Dat hij wat kan doen aan dat winkelpand. Zodat het er weer uit gaat zien. Want de openbare ruimte is in Zandvoort best wel aardig geregeld. Hè. Wordt steeds, maar, wacht nog even. Dat wordt steeds, dat wordt steeds beter. Dat, maar, maar de winkelstraten die verarmen ontzettend. Zegt... En bovendien, de, die, die clustering die de gemeente voorstaat. Nou, ik vind het echt een rampzalig plan. De, de, de mensen moeten gewoon... Uh, uh, vanaf het station begeleid worden naar het centrum van het dorp... en naar het stranden, die clustering... dan wordt het dorp alleen maar kleiner en kleiner en kleiner... in plaats van dat er, uh, dat er bedrijven bij komen. Dat is... Er wordt ook niets gedaan aan de uitstraling. Er wordt Als er een feestje in dit dorp is... dan is het voor de Zandvoorten die voor het podium staat... en er wordt geen reclame gemaakt in Amsterdam of in Haarlem, waar dan ook. Het enige waar ze reclame maken is hier in Zandvoort. Dat is niet waar. Ik zie de, ik zie de flyers liggen in het gemeenschaphuis. en ik zie geen enkele flyer in het VVV liggen in Amsterdam. Goed. Ja, ik kom niet elke dag in Amsterdam. Uh, ik kom elke dag in Amsterdam. We gaan even een koffiepauze inlassen en uh, de luisteraar de rust gunnen, min of meer. Als iemand koffie wil of wil roken, dan kan dat in de... Ja, sorry, ik Ik een in I can't believe it Marvin Gaye met, uh, dat moet ik even kijken hoor. Uh, b -b -b -b Nummer 9 was het Rocking After Midnight. En daarvoor hoorde u de New York Voices met It's Too High. Dat was een beetje aan de, aan de Jessie-kant. Dat is uh, best wel lekker. Um, nou, we waren lekker bezig, denk ik, voor de koffiebreak. <laughs> um, ik wil toch nog even terug naar de senioren. Want ik vind eigenlijk dat dat een beetje verwaterd is. Dat, dat, dat, dat moet het hoofdthema zijn van, uh, van vanavond. Uh, natuurlijk zijn er een hele hoop zaken die dan ook ter sprake komen. Maar ik kan me zo voorstellen dat de seniorenvereniging. toch wel een aantal. Uh, hoe moet ik het zeggen, exacte wensen heeft. Ja. Die zou ik graag even willen weten. Nou, de eerste is, en dan heb ik het maar gelijk over de. Politieke partijen en alle politieke partijen. Ik hoop dat als de nieuwe raad aantreedt dat men echt zijn best doet. Om niet meer naar publiekelijk als een soort vechtscheiding in het Haams Dagblad terecht te komen. Dan nou, kan je eerste. beloven dat ik meedoe. Dat is een eerste. Nee, nee. nee dat ik meedoe met overleg. Precies. Goed samenwerken. Dat is een, uh, Dan denk ik dat er uh, hard gewerkt moet worden om uh, de huisvesting. ...op orde te krijgen als uh, uh, er bezuinigd wordt op allerlei fronten. En uh, met name uh, gaat mij aan het hart dat de uh, verzorgingshuizen en de thuiszorg uh, flink moeten inleveren, Want dat betekent weer meer werkloosheid. Absoluut. Dus, dus Is... dat zou eigenlijk uh, uh, een aandachtspunt moeten zijn. Een derde punt wat wij hopen, en dan hou ik maar even mijn mond... ...want dan moeten anderen maar even wat zeggen... Derde punt wat ik zo naar voren kan brengen is dat uh, als er nieuwe regelingen komen, dat er dan ook als mensen zich onheus bejegend voelden, dat er een goede rechtspositie komt om bezwaar te maken. Is het nu niet? Die is er nu nog wel, maar het zou zomaar kunnen zijn dat bijvoorbeeld als er een verslag gemaakt wordt van van een huisbezoek, uh, dat er geen verslag gemaakt wordt. Ja. De, en, nou, nou, en dat er een, een voorziening wordt toegekend... en dat niet duidelijk is op welke gronden dat gebeurt. En uh, dat moet dan eerst helder zijn... want dan kan iemand die zich onheus bejegend voelt... op een goede manier daar ook in bezwaar uh, tegen gaan. Waarom, waarom ja, komt uh, bijvoorbeeld de afdeling BMO... als die op thuisbezoek gaat altijd met twee mensen... zonder dat van tevoren aan te kondigen? En dat zou ik niet weten. Dat weet jij wel, hè? Nee, dat dat ik, gebeurt. Ja, ik weet dat dat gebeurt. Eh... Uh, mijn zuster die heeft dan ook uh, thuiszorg. En uh, daar gebeurde het ook één keer. En uh, toen heeft ze er mij bij gehaald. Dus uh, ik heb, uh, ben uh, achteraf gaan zitten. En uh, ik heb geluisterd. En dat gaat toch wel pittig. Ik denk als je... Uh, zeker ouderen die niet nog echt durven te zeggen wat ze willen zeggen. Hè, want vaak houden ze zich ja. toch een beetje in door angst. Hè, van, hoe, hey, als als, als ik wat zeg dan kijken ik het helemaal niet. Hè? Een beetje in die, uh, ja. die zin hè Fred. Ja. Ja. De, en die mensen weten nog ineens dat die mensen met hun, uh, van de WMO met twee man komen. Ja. En die mevrouw of meneer zit daar maar alleen die het hoedje. Ja, precies. Die denkt, ik. wat krijg ik nu? Kijk, en, en ik heb ook uh, uh, Vledia gezegd, bij de herindicatie, dat, dat doe ik dat natuurlijk, in ieder geval die brief al Vledia heel raar vond, hè, dat het zo ging, hè, van nou, u hebt nu vier dat uur was, u dat was dat nog maar één uur. La, uur la, we even, laten we even wel wezen, dat was nog een blamage van de hoogste dat orde. Was, dat was een blamage, nou, dat, dat, Mega megabelarmage, ja. Ja. ja. Ik heb nou, er daar eigenlijk mensen, staan nog eens woorden voor. Eerst de mensen de, de, de angst aanjagen... Ja. en dan alles herroepen. Nou, die angsten hadden de mensen al. Die was niet al aangejaagd. Mensen hadden ze het al. Die schrokken zich dood van een brief. Ja, Wel een van. aankondiging, hè. U krijgt nog een brief in, uh, de, uh, met een Ja, Maar hoe en wat ja. was niet ja, bekend. Niks. Nee. Het moet dus controleerbaar nee. zijn... Intimidatie. en mensen, mogen, intimidatie. Ja, mensen intimidatie, mogen niet in een situatie gebracht nee. worden... Dat ze ik... eigenlijk overvallen worden. Maar hoe is het dan mogelijk dat zo'n brief eruit gaat? Ja, dat dat is... zou ik dat... wel eens willen weten dat... Dan. dat is aan het college, die dat... heeft dat zo besloten. Dan komen we bij zo... ons vierde punt. En dat, uh, uh, dat wordt ook door alle partijen bijna uh, neergeschreven. De, uh, alle regels moeten eens een keer onder de loep genomen worden. Ook dat is al een prioriteit die al jaren bij de partijen op de, loon... op de lijst staat. Ik wilde zeggen op de loonlijst... <laughs> Op de lijst staan, maar het gebeurt niet. Nee, maar in, in geval van zo'n brief, hè? Die, die gaat dus uit van het college. Is die van tevoren besproken nee. in de raad? Nee. Hoe kan Helemaal dat niet? 0,0. Hoe, dat hoe het kan het ook een, een college aangelegenheid is? Waar de raad uh, op dat moment niks over te zeggen heeft. Maar, maar, en, het, wel het, even... Uh, wacht even, ja. wacht even. De, uh, het college dient toch verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Ja, ook in het geval tijdens... van zo'n brief het tijdstip van verantwoording... dat is nou maar net even niet bepaald. Dus, dus dat ja, ligt je daarna. kunt verantwoording afleggen voordat je een brief eruit stuurt... of je kunt daarna. verantwoording afleggen als je de brief al verzonden hebt. Het was toch wel, wel zo netjes geweest als dat van tevoren was gebeurd? Ik bedoel, er zijn mensen in de Raad geweest... die dus inderdaad alert genoeg waren... om alarm te slaan in 2010 al en in 2011... dat we overschrijding op de WMO gingen krijgen... Die partij was heel toevallig de mijne. gemeente Belang Zandvoort dus. Die heeft daar uh, aandacht voor gevraagd. Op een gegeven moment werd er zelfs uh, een, een tekort in de algemene middelen. Er werd gezegd, oh, dat halen we wel uit de WMO. Toen hebben wij nog gezegd, van, doe dat nou niet. Want hè, de, de ontwikkeling die eraan komt... zal toch echt betekenen dat we dat potje... wat we nu als reserve hebben, heel hard nodig hebben. Maar dat was allemaal niet zo nodig. Waarom? alleen hey maar jij ja, alleen, maar... Nou ja, inderdaad... Uh, de, de, Willem, ja, ja. Willem he, van Sociaal Zandvoort heeft ons daarin gesteund. En de rest van de partijen... was zoiets van, wow, daar heb je hun weer. Gevolg zo, zo. was wel dat we in 2012... gaande in het jaar... Gecon, ja, geconfronteerd werden... met een forse overschrijding. En dan gaat het college zich... Uh, een beetje bedenken van, goh, wat kunnen we daar dan doen? Nou, weet je wat? Uh, we gaan uh, een beetje bezuinigen... Op, op de oudjes. En dan gaan we gewoon een uurtje minder geven... Nee. Nou, maar die kwamen toen van een koude kermis thuis. Want ja. Ja, wij die zijn ons daar helemaal, helemaal op geworpen als uh, seniorenvereniging. Hebben geconstateerd dat alles tegen hun eigen regels in was gegaan. Absoluut. En de, de bezwarencommissie heeft ze op 13 of 14 punten in het ongelijk gesteld. En vervolgens heb ik nog getracht om alle politieke partijen te bewegen. Om de wethouder nou maar eens een keer verantwoording te laten afleggen. Is niet ge lukt En dat is mijn volgende wens. Ik hoop dat de organisatie, de raad en het college... veel dichter bij elkaar staan waar het gaat om het verstrekken van de juiste informatie. En de nieuwe raad moet aan de bel kunnen trekken wanneer zij ja, het wensen. Het wordt bijna eentonig. Maar ook dat hebben wij als gemeente Zandvoort geprobeerd. Het informatieprotocol. Maar je ja. bent het met me eens dat Ik daar iets mee moet gebeuren? Ik ben het volledig met je eens dat het... het... Maar dat was ook wat wij vorige week of afgelopen week dus besproken hebben. En het rekenkamerrapport, dat ligt er echt niet om. En de woorden die ik daar gezegd heb in die vergadering... die wil ik hier best nog wel herhalen. Ja. Maar ik schaam mij ervoor. Dat meen ik oprecht. Hoe dit allemaal gelopen is. Het is niet alleen, wel grotendeels, maar niet alleen... de schuld van het college. Want die heeft ons niet op tijd geïnformeerd. Maar wij hadden als raad ook actiever... Jullie staan veel het te ver van het college af. Echt. Dat is niet helemaal waar. Want op een gegeven moment is ons als gemeente Belange Zandvoort... zelfs gevraagd of we alsjeblieft minder vragen wilden stellen. Want die ambtelijke capaciteit, dat kost ook geld. Ik van ja jongens, waar zijn we nou mee bezig? Ik heb een controlerende taak. En dan ik moet je ook in alleen laat zijn daarbij. om de juiste gegevens te hebben. Maar misschien moet alle je betalen. kan inderdaad. ik alleen maar uitvoeren in de college, als, als mij gevraagde informatie toegezonden wordt. Die krijg ik gewoon niet. Ik heb een kaderstellende taak. Als ik kaders stel, dan als raad... Hè, dus niet ik persoonlijk, laat ik dat even... Het is zo dat je in ieder geval ja, spreekt... Nee, maar, dat, dat maar in dit we geval de raad... Dus als de raad kaders stelt... Maar door het college niet verder wordt geïnformeerd... over wat daarmee gedaan wordt... kan de raad dus ook niet controleren. Het heeft alles te maken... met de informatie naar de raad toe. Die verantwoording. En dan denk ik van... we zitten nu al twaalf jaar in het dualisme. Hè? Dat had toch nou een keer... zeg maar een beetje doordrongen moeten zijn... welke rol de raad heeft... en welke rol het college heeft. Dus het dualisme... Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat ik kan spreken voor het grotendeel van de gemeenten. Ja. Maar hoe wordt dat nou dat constructief? Zit zo hoe gaan jullie systeem. dat nou? Hoe gaat de nieuwe raad? Uh, komen er aanbevelingen? Uh, wordt de werkwijze veranderd? Wordt het anders georganiseerd? Hoe gaan jullie als partijen elkaar daar nou in vinden? Zal ik eerst en dan geef ik hem door Nou, aan, misschien uh, dat Willem uh, er iets over kan Mag zeggen. Mag ook. Want... <laughs> nou, de nieuwe raad gaat hier van handreiking... Dus daar staan uh, dingen uh, in uh, uh, hoe je met elkaar om moet gaan. Um, hoe je eigenlijk vergaderingen moet aanvliegen. Hè. Niet dat je, uh, dat je naar elkaar moet luisteren. En, uh, dat je elkaar wat moet gunnen. Die hadden we al, maar ja, dat is uh, hier erin gegaan en daar weer eruit gegaan. Bij heel veel partijen. Waarom? Uh, ik mag zelf zeggen dat ik me altijd wel rustig heb gehouden. Gelukkig. Zeg je... Waarom? Je, wat, waarom? waarom is dat er bij een aantal partijen het ene oor in en het andere oor uitgegaan? Ja, wat is ja, het belang daarvan? Ja, weet ik niet. Uh, nou, ja, niet het belang van voor, voor natuurlijk. Nee. He, uh, elkaar uitlachen en dat soort dingen. Het moesten als je aan het woord bent. Dat soort dingen. Het niet luisteren. Het ja, is wel erg onvolwassen wat ik allemaal uh, hoor, hoor. Uh, uh, dingen niet geloven. dat is onvolwassen. Zegt. He, dat heb ik van de week dan uh, nog eens meegemaakt. He, want men uh, wist niet wat. Uh, Soneren. En Astrid heeft het even uitgezocht op koekel wat soneren betekende. En dat een woordje bestaat natuurlijk wel. maar ik ga niet iets zeggen wat niet bestaat natuurlijk. Nice. Dus Daar zet ik mijn eigen voor schud. Ja, je hebt doorgestuurd naar diegene. Ik zal geen naam noemen. Maar, uh... Heeft iemand je aangevallen op een woord? Ja, ja, ja. Soneren, want dat uh, bestond niet, het woordje... En, uh... Moet, moet, ja, ja. Moeten weet we jij wat uh, is, Wim? Ja, toch? Ik weet niet wat Sonering is. Maar ik zou zonier... er niet op aanvallen. Nee, nee, moet nee, er, nee, nee, er, nee, nee, er onderwijzers zijn geweest? Ja. Kan je ja. je ja. voorstellen dat de burgers zich ongerust maken... over de kwaliteit van de raad? Natuurlijk. Ja, er zit helemaal geen... Ja, er zit wel wat kwaliteit, maar niet echt veel. Want men laat elkaar niet uitspreken. <tokt plaque> men uh, gunt elkaar niks en dat soort dingen. Maar luister zegt, Men zegt, weet een... ja. ja, je hoe de burger dat kent? maakt? Het, we moeten het eens Door ee samen. Door met 42% procent te gaan stemmen. Nee, maar het wordt tijd met de volgende raad... dat we eens een keer samen gaan doen. Of je nou in de oppositie ja, zit of hoe... in de coalitie. Ja, zal dat zal me nou een Hoe ga je dat bereiken? Hoe ga je ja, dan, dat nou doen? Nou, dat is een keer goed afspreken met de, met de nieuwe raad. Dat is een keer van tevoren om die tafel gaan zitten als bekend. De dus nieuwe die raad bestaat, is bestaat voor 70% uit oud -gediende. Ja, nou, nee, nee, moet, ja, nee. Dat, ja, dat weet je nog niet. Nee, ik dacht uh, dat 50% bestond uit oud-gedienden. Ik, ik lees in het krantje, lees ik steeds dat er een heleboel mensen uit de raad vertrekken. Maar nu moeten we eens een keer samen zeggen: zo gaan we het doen en niet anders. Nou, weet je, weet je wat ik denk? Ook dat wordt eens een keer en, en, en dat is heel belangrijk. Maar de, wil, precies, je, wil maar da, je wat daar kom je gaan dus, doen voor daar kom, Zandvoort? Zou je die dus, kant op moeten gaan, dat je het samen gaat doen? Daar kom je dus op, niet alleen. Daar kom je dus volgens mij op het punt van lokale partijen versus landelijke partijen. Nou ja, uh, ik denk uh, dat de bewoners van Zandvoort uh, ook lokaal moeten gaan denken. Nou, Want aankomende verkiezingen gaat over lokale zaken, niet over landelijke zaken. Ja, maar de, de landelijke partijen hebben toch ook uh, lokale punten? Ja, maar ik bedoel, Absoluut, ik bedoel je kan niet die, zeggen dat, geleden, ge... dat de landelijke partijen het alleen maar over Den Haag hebben en niet over het dorp. Die, die mensen die daar zitten, die zitten met even goede bedoelingen in, uh, in, in de raad of in het college. Alleen, je moet zorgen dat je. Ja, als ja, je vindt de, dat, uh, dat je het inderdaad eigen... samen gaat doen. Dat, dat je uit. samen ja, dus, dus nou, dat met ik... elkaar het gaat doen. Zo staat het in ons verkiezingsprogramma ook. En ik denk bij GBZ ook. En, uh... Nou ja, ja ik ben, maar nu nou wordt het ook tijd dat je eens een keer, uh, het ook gaat doen. Ja, maar veel gehoorde klacht is natuurlijk, en, en die hoor ik ook, als ik vertel dat ik een politiek programma doe, dat we, dat we politieke partijen tegen elkaar uh, laten praten. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar als ze eenmaal gekozen zijn dan, uh, en ze zitten op het plus, dan is er een hele andere situatie ja, van kracht. Ja, dan dan moet je elkaar geval in het openbaar maar Is dat dan een mooi leren stoel, maar... Nou, dat vind ik ook flauwekul. Nee, nee maar als dat zo is... Dat nee, nee oké, okay, ik vind ook flauwekul... maar dat is wel hetgene wat in de straat gezegd ja, wordt. Dat, ja. moet, dat, moet dan, dat moet dan de politiek... tussen aanhoudingstekens... duidelijk maken naar de bevolking... dat ze er wel degelijk zitten... voor de belangen van de bevolking. Hoe lang hebben we gemeenteraadsverkiezingen? Ja. Hoeveel jaar... Geen geen hoeveel, hoeveel jaar wordt het al gezegd? Ja, de, en hoeveel, hoeveel ja. periodes is het niet gelukt? Ik moet heel eerlijk zeggen... Kijk, het dualisme is eigenlijk een beetje in het leven geroepen... om, om dit soort eh, ja, moet ik het zeggen, zaken wat die je niet helemaal gaat. goed lopen... Hè, te kunnen scheiden, zoals het ook bij de regering gebeurt. Maar wat wij zien, en dat is niet alleen in Zandvoort... valt me daar niet op aan, dat zie je gewoon door het hele land heen is dat uh, partijen die dus een, een wethouder in het college hebben zitten... Ja. daar gewoon heel erg de verdediging ja, van het college blijven volgen. Ik moet zeggen, in 2002 ben ik voor het eerst raadslid geworden. En in, van 2006 tot 2010 was ik het niet, nu dan wel. Um, ik kwam daar natuurlijk helemaal vers in. En ik had tegen zoiets van, we gaan we nou beleven? Mij, mij was verteld dat het college zit daar en die moet uitvoeren wat jij zegt... Even kort door de bocht. Mm -hmm. Jullie zijn degene die bedenken wat er moet gebeuren. En hun voeren het maar uit. Toen dacht ik van ja. Nou ja. En dus als mijn wethouder met een raar idee komt. het toen Michel Demmer als wethouder. Michel zeg je Michel dat Als hij <laughs> met een raar idee kwam. Dan zei hij rustig tegen mijn eigen wethouder. Van andere bewoordingen. Want je zit daar natuurlijk in een andere positie. Hey, joh, hoe kom je daar nou bij? Mm -hmm. Dat vind ik ook logisch hoor. Maar... Dat gebeurt dus nu weer niet. Nee. Dus wij, wij zien gewoon dat die landelijke partijen, klaarblijkelijk, want dat was in mijn periode dus ook met twee, eh, tenminste, sorry, met één landelijke partij en één plaatselijke partij in het college, dat je dus zag van ja, ze verdedigen gewoon wat die man zegt. Ja, maar weet je, dat komt Als ook. Als die man zegt, die ballen zijn vierkant, zeggen hun, ja, die ballen zijn vierkant. Ik zie toch zelf dat ze rond zijn. Ja, maar het komt ook natuurlijk omdat je in een politiek als een dorp... in de politiek van een dorp... niet een college zomaar naar huis kan sturen. Zoals en, bijvoorbeeld in de Tweede gaat. Kamer. Maar dat gebeurt bijna nooit. Want jij zit te knikken. Maar het, het, het, het, het, kan, het, kan, het kan wel. Het, kan wel, maar ja, het, het gebeurt het. eigenlijk nooit. Nee. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want de afgelopen raadsperiode... is de periode geweest... waarin de meeste wethouders naar huis zijn gestuurd. Dat het bij ons niet is gebeurd... is een ander verhaal. Maar in den landen gebeurt het dus best wel veel. Of dat wethouders zelf eieren voor hun geld kiezen. Ja, nee, dus dat, dat wethouder... dat geloof ik wel. Maar dat het consequenties heeft, dat geloof ik niet. Het heeft als een wethouder naar huis wordt gestuurd, heeft consequenties. Wat moet er nou gebeuren? Wat nee, want dat blijft, het, het blijft in dezelfde partij zitten. Wat moet er nou gebeuren om die tegenstellingen tussen de partijen... Eh, om daar nou eens een keer een, een, een ander verhaal van te maken? Ik ben... Uh, voor het WMO-debat uh, naar Haarlem gegaan... nou, ik moet zeggen... dat leek me toch beter georganiseerd, gedisciplineerder... en het werd ook uitstekend geleid. En ja, mocht ik in de Raad komen... dan denk ik dat we daar toch maar eens moeten gaan kijken... hoe het daar georganiseerd is. Want het kan wel degelijk lopen... met behoud van eigen standpunten. Nou, daarom zei ik ook niet... Je moet eens een keer gewoon straks... Uh, uh, met de Nieuwe Raad... samen om de tafel gaan zitten... om te zeggen, zo gaan we het doen... en niet anders. En elkaar op aanspreken... als je het niet doet. Hoe stel je je dat stel je dus voor? Hoe, hoe stel je je dat voor? Nee. Nou, gewoon... Uh, uh, uh, Door met een biertje te gaan zitten? Nee. Gewoon, nee. nee uh, Nee gewoon als dat je dat je gaat ja, zitten eens, met nee, een biertje nee, nee, gaat nee, overleken. Eens hoor ik man, altijd hoor nee, ik man. Als raad moet je gewoon even buiten om uh, vergaderingen samen van tevoren afspreken jongens. We zijn nu als raadsleden gekozen. We gaan het zo en zo doen en niet anders. Maar wat mij en mocht, uh, wel, en mocht je wel brutaal worden of lopen lachen. of weet ik voor wat je doet onder, als iemand aan het woord is. dat je elkaar daarop aanspreekt. Maar, maar wat mij opvalt is dat diezelfde raadsleden en college. daarna in de kroeg zitten en elkaar dan heel goed begrijpen. Ja, maar dat is altijd zo. Is een biertje om dan krijgt Dat ligt, ligt, ligt eraan in welke <laughs> kroeg je komt. Ook dat en wat voor biertje je krijgt. Ja. <laughs> Willem, ik hoor je dus zeggen dat als de raad gekozen is. dan is het is een keer heel verschrikkelijk. Dat de mensen eens bij elkaar gaan zitten ja. om, om te kijken hoe dat georganiseerd moet worden. Ja. Ja. Om de kwaliteit te verbeteren. In de raad zelf en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Juist, daar Juist, ben je het toch mee eens? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Maar ja, hoe is de bereidwilligheid in de rest van de raad? Ja, dat zal moeten blijken als je dat. Uh, gaat doen. Nou, als, als, ik, dan als ik kijk naar de afgelopen raadsperiode, was die bereidwilligheid ook heel groot. Want hebben we inderdaad regelmatig van tevoren overlegd. We hebben zelfs uh, ja, cursussen moeten volgen. Om met elkaar uh, op een normale manier om te gaan. En ja, toch op de een of andere manier... Er op, andere sluipen in. er andere dingen ja. in. Die gewoon heel storend kunnen werken. Ja. Waarop ik dus ook afgelopen vergadering... even een time-out gevraagd heb. Een schorsing. Omdat ik voelde dat het gewoon de verkeerde kant op ging. Omdat men gewoon zat te lachen. Ik vind het helemaal niet erg als er gelachen wordt. Helemaal niet. Ik bedoel, als, als maar het mag geen iemand uitlachen een... worden nee, natuurlijk. Maar goed, als er een, een leuke opmerking geplaatst wordt... tuurlijk moet er dan gelachen worden. Maar dat is lachen om. Maar iemand uitlachen, dat, dat gaat kan mij niet. gewoon een stap te ver. Nee, dat kan ook niet. Dat gaat mij echt een stap te ver. Ik mag als interviewer geen mening hebben... maar dat, ik vind dat nee. dat absoluut niet kan. Je kunt mensen niet dan, ten koste van uitlachen. Het zou toch, het zou toch heel grappig zijn... hè? Dat als, als, als, als Willem en Willem straks ja. even met elkaar in conclaaf gaan. En dat ik dan met mijn uh, grote vriend hier gewoon uh, even gezellig zo. Nou, zo, wat? wat, wat, wat. Dat, maar dat gebeurt inderdaad dus wel. Tot stoor ons aan toe. Ja. En dan moet ik. Uh, maar, voor mij, maar, ik heb een extra handicap. Ik ben half doof. Mijn ene oor doet het gewoon niet. Oh, dus ook. Ja, dat is vervelend. Elke bij jou doet het niet? Mijn linker niet mijn mijl, ik het mij niet, niet. Oh, nou, dat is jammer. Dan, dan, dan dat is het jammer. grappig praten, met maar, Afrit, uh, in, maar in, in, in dit is het dat blad, heel stoorend. In het Haarlands dagblad lees ik ook dat, dat, dat jij ook wel een, een, een uh, bed, best pittig uit de hoek kan komen. Jazeker, als, als, als onze partij verweten wordt geen enkel weerwoord te hebben op datgene wat uh, zeg maar de afgelopen periode dan wel <coughs> gedaan, dan wel niet gedaan is. Als een ander daarvan net daarvoor heeft gezegd dat hij na een kwartier het moeten aanhoren van Michel Demmers... het wel zat is. En dat dan een derde gaat zeggen... op het moment dat ik zeg van ik heb nog één ding toe te voegen... toe te voegen nog wel, luister de band maar na... allerlaatste bladzijde informatie die op de website staat... dat hij verbeterd zou moeten zijn... hoe de rest van de Raad daar nou werkelijk over denkt. En dat dan Jerry Kramer reageert van... oh, als dat het enige is wat u erop tegen heeft... dan hebben we het zeker wel heel goed gedaan... En ik dan zeg van, u heeft ofwel het afgelopen kwartier niet goed geluisterd, u heeft niet gehoord wat de heer Luis heeft gezegd, of u weet we zitten slapen. Maar dan gaat het niet meer om de inhoud. Nee, gaat het nee, om de gaat persoon. niet meer om de inhoud. Nee, maar het ging al niet nee, meer om de inhoud nee, op, op het moment dat het nu over de kraan gaat. Het ging niet meer om de inhoud. Nee. Het nee. ging al niet meer om de dan inhoud. Het is kapot. Ja. Maar, dat klopt, nee. maar dat heeft alles te maken met het hele verloop van de avond. Als de hele avond al datgene wat, wat van bepaalde partijen als inbreng wordt gegeven, daarover wordt gedaan. En nou Willem herkent het ook. Maar, maar dan heb ik toch de vraag ook komt, aan jou. Dat wegtrekken, dan heb ik, onder de zakken, met elkaar praten. Dan heb ik ook de vraag aan jou. Kan je dan niet eens een keer iets bedenken om de inhoud weer op tafel te krijgen? Op dat moment niet meer. Is, is, dat, niet, is dat niet de taak nou, van de voorzitter? Ook. Okay. ook? Maar luister nou, wat, wat moeten wij nou als, als oppositie dan de afgelopen periode... Hè? dan hebben wij een stuk op tafel liggen waar best heel veel over te praten valt. Want als je de rode draad bekijkt... dan zitten daar heel veel dingen in dat je denkt van ja raad... het college heeft niet goed gedaan, maar pak die spiegel eens... dat heb je zelf ook niet goed gedaan. Als je dan in debat wil met... Alle partijen en uw eigen partij ook niet. Hè? Die wilden ook niet erover praten. Want Gert-Jan Bluis was degene die zei van... Hulle, oh, een kwartier ons onzin aanhoren. Was het trouwens ook niet. Hè? Waar, het ging dus, ook niet over de materie. Uh, uh, soms zit het allemaal in dezelfde sfeer. En uh, snelt de inhoud onder. Maar verwijt ja. mij dan niet. Nee, dat iemand zegt, dan heb je weer zitten slapen. Nee, ik vraag aan jou. Kun jij een tactiek of een, een stijl ontwikkelen... waardoor de inhoud op tafel komt? Want dan kan het blijft de Over de ingehaald het bad voeren. Toevallig heb ik, ik al een beetje wijs... een NLP-cursusje gedaan. Ja. Maar die werkt één op één prima. Maar met 16 andere apies. waarvan ik er ook eentje ben. werkt die niet, hè? Nee. Dan moet er dus een cursus komen. waardoor we. Dat uh, nee, wel, uh... het, gaat om, het gaat in eerste om respect. Dat zou ik net zeggen. gaat het niet om fatsoen. Voor wat een ander vertelt. Ja, maar dat... Je hoeft het er niet mee eens te zijn. van mij part... Luister je niet, stop je twee vingers in je oor als je lange haar hebt. Zie je nee, dat moet je niet doen. Nee, als ik zo zeggen, moet je niet doen. Nee, het maar het gaat mij erom dat je net doet of je luistert. Nou, de burger is het zat. Als die een keer komen kijken, uh, en ook de oudere uh, seniorenvereniging, die denkt ook van: jongens, jongens, jongens, jongens. jongens. Ja. Ja. Er, moet, er moet zaken gedaan worden... er moet brood op het plan komen... er moeten uh, aanleunwoningen gebouwd worden... er moeten regels afgeschaft worden... er moeten uh, uh, brieven die de deur uitgaan... voor iedereen leesbaar zijn... Ja. en er komt niks. Nee, ja, goed... de, de kiezer straft dat vanzelf af... door met minder mensen op te komen... Ja, maar ja, dat, en, dat, is, en, dat, is, en, dat is ook niet goed natuurlijk. Nee, hè? Dat is helemaal, je moet de handdoek niet in de ring gooien. Stem dan op de partijen waarvan je denkt: van... Goh, maar stem in ieder geval. Ja, maar kijk, mensen zijn heel eenvoudig en simpel. Ja, ah ja, en ja. Uh, als zij drie keer gehoord hebben dat het allemaal niks uitmaakt, dan zeggen ze: Nou, dan kom ik ook, dan maakt het voor mij ook niet meer uit. Nee. Nou, voor de burger maakt het uh, sowieso wel uit de te stemmen. Hè? En, uh, nou, ik hoop ook, ja, ik hoop ook uh, dat we boven de 55, 56, 57 procent komen. Ja. En, maar van onder de 50. Nou, niet. Dat weet ik niet. Ik, uh, ik zou me zeer verbazen. Het is dus heel belangrijk, je stemrecht hebt je en uh, probeer die ook te gebruiken. Dat roepen we elke keer als er een is. Ja, weet ik, maar ja... Misschien is het... Misschien kunnen we veel stemmen omdat mensen tegen Amsterdam bad zijn. stemmen lokale partijen. Wat mij ook opvalt... Of ze hebben het genoeg. dat is allemaal op jou gestemd. Wat mij ook opvalt is dat het, ondanks het feit dat we in verkiezingsstijd zitten... eigenlijk heel weinig gebeurt vanuit de partijen. Je hebt telefoon. Ja. Ja, je hebt telefoon. Je hebt telefoon. Ik, ik had telefoon. Nou ja. We, we zijn er nog... Uh, de, de, kijk, de verkiezingstijd, CQ-strijd, komt er natuurlijk aan. En uh, ja, iedereen is zich nu een beetje aan het... Uh, ja, maar we je hebben net de laatste vergadering gehad afgelopen week. Die graven. Je had en, toch al lang onder de mensen moeten zijn, nee, als je ik, wat wil berekenen. Oh, ik ben hartstikke onder de mensen. Je moet eens dus weten hoe ik onder de mensen ben. Nou, vertel. Ah, ja, ja. Ik ben, toch gewoon, ik ben toch gewoon in het dorp. Ik, ik ben er toch gewoon. Ik ben voor iedereen bereikbaar. Iedereen kan mij benaderen. Als er wat is, dan help ik ook, ook iedereen. Ik heb zelfs mijn telefoonnummer op het uh, verkiezingsbiljet gezet. Meen je dat? Op het, het, het aanplakbiljet heb ik op mijn telefoonnummer oh, ja, gezet. Goed. Dat je me kunt ja, bellen. De en, en de Facebookpagina. En word je gebeld? Kijk, die, ja, als ik ben al in één keer gebeld. Ja, dan ja. ga ik je van al bellen. Ja. Drie ja. Ik, wilde even, ik wilde even op, op Fretse woorden terugkomen. Die zei van, ja, mensen willen dat die brieven behandeld worden. Enzovoort. enzovoort. Als wij ook... Leesbaar zijn. Leesbaar. Zijn. Leesbaar. Leesbaar. Nee, Leesbaar. Maar ook dat er over gesproken wordt. Dat er over gesproken wordt. Maar vaak is het antwoordelijke taal. Maar het probleem is zodra zeg maar, de gemeenteraad... ook maar één lettertje... buiten datgene wat op papier staat... wat we moeten behandelen die avond gaat... worden we al teruggefloten. Door de wethouder. Of tenminste door de wethouder. Voorzitter. Door de voorzitter. Of door de burgemeester. Die wat dan op dat moment ook de voorzitter is. En dan, door de burgemeester? Dan, de burgemeester is ook tevens de voorzitter van de... Ja, ja, dat heb ik meegemaakt een En mee de, Dan denk ik van jongens... maar als iets nou terzijde ermee te maken heeft... laat het er dan ook bij niks. Daar gaat het om. Ja. Dus we hebben het over die, uh, dat, dat, dat roze hoesje van mijn telefoon. En dat is het dan ook. Is Dus ik mag niet zeggen... ja, maar als je hem open doet, is aan de binnenkant zwart. Nee, ja. daar gaat het niet om. Hij is, roz. is, wel heel zwart -wit. Nee, het is roze. Heel zwart-wit. Nee, Maar we worden ja. zo vaak teruggefloten. Ik heb ook zo erg het idee dat we... Uh, heel erg gekort worden in de tijd die we hebben om te debatteren over dingen. We worden zo snel zeg maar, teruggefloten. Iedereen wil gewoon om tien uur het liefst... Maar wie fluit, je, wie fluit je dan terug? Ja, uiteindelijk is de voorzitter diegene die terugfluit. Maar dat is natuurlijk de wens van de Raad geweest. Ja. En Ze wilde korter vergaderen. Ze wilde ook minder vergaderen. Maar dat gaat ten koste van de problematiek. Ik ja. ga liever ja. Meer, ja, en meer. Langer, ik ja. ga meer en langer vergaderen maar nou, het is ten voordele van het college natuurlijk. Maar goed, nog even... Ja, maar euh, als je dus niet uitgebreid erover kan hebben... dat de telefoonhoesje dus niet alleen roze is... maar ook tevens open kan... Oh, rek, het is zwart aan de binnenkant... je kan er ook nog kaartjes in stoppen... <coughs> dan heb je het niet het hele onderwerp gehad. Dan blijft dus bij dat het een roze telefoonhoesje is. Wat je nu zegt is dat uh, bij behandeling van dat soort zaken... het rechte pad wordt gevolgd. En de geen zijpaadjes mogelijk. Zijn. Nou, nou, laat ik het zo zeggen. We worden nog net een beetje toegestaan dat we naar links of naar rechts mogen. Dat nou, is een parkeerplek. Juist, ja, maar... maar niet echt een paadje. Nee. Het, verhaal, het verhaal en, en... is ook niet uh, nee, nou ja, uh, het is, het is... zo lekker. Het loopt nou allemaal vrak. niet zo lekker. Het moet strak. Nee. Maar ik vind. Voorzitter, mag ik. Of nee? je... uh, voorzitter. Was... Mag ik, mag ik, oh, voorzitter. Ik hoor het volgende. Jij zegt dus eigenlijk: ik wil meer tijd voor debat. Ik hoor je zeggen dat die grote groep daar eigenlijk niet zo geschikt voor is. Dat het moeilijk is om in zo, met 17 met raadsleden te debatteren. Dat heb ik niet gezegd. Nou, dat proef ik eruit. Nee, of of ik hoorde je zeggen dat je, in, je kleinere, in kleinere groepen beter tot zijn recht komt. Ik weet wel precies waar je naartoe wil. En dat is ook precies wat ik... Moet je luisteren. Um, uh, er zijn natuurlijk in 2011 zijn er plannen geweest om het uh, vergadersysteem om te zetten. Ik, uh, ik was daar niet echt een voorstander van. Maar ik ben ook zo. Uiteindelijk is de meerderheid natuurlijk die het besluit. Weet je wat? We gaan het proberen. Ik bedoel, ik, ik zag het niet zo zitten. Nee, maar je moet niet ik zeggen dat je daar naartoe wil. Want dat nou, hebt... dat denk ik wel. Nee, dat je denk je, je niet. wil naar gerichte commissies. Nee, ik wil oh. nog niks. Ik zeg oh. alleen. Ik constateer, dat, uh, ik constateer dat je zegt. De raad wordt kort gehouden. Ja. Wij komen niet meer toe aan een goed debat. Klopt. Uh, Daar zou wat meer leiding aan gegeven moeten worden. Klopt. Ja. Er is dus een behoefte van de. Uh, we moeten eerst eens kijken van wat, wat is er nou voor een behoefte van de Raad om ook beter tot zijn recht te komen? Ten opzichte van het college. Dus visa, visa versa, ja. moet de boel versterkt worden. Nou, ik geef geen oplossingen. Nee, ik weet ook niet. ik niet. Uh, op dit moment. Maar ik constateer dat jullie je niet helemaal tot je recht uh, gevoeld nou, dat, ja, tot mijn recht wil ik niet zeggen. Ik denk dat... Er dat dus schort het ook iets. Aan bij aan. Het dus heeft niet tot iets. je recht. Er dus schort iets. Maar, maar de... ik, ik heb vaak het gevoel... dat, dat zeg maar een onderwerp... Uh, ja, ja, goed, er stonden afgelopen... afgelopen raadsvergadering... stonden een x aantal onderwerpen op... waarvan zes gewoon eigenlijk helemaal... geen enkele discussie behoefte. Want dat is iets wat je moet uitvoeren. Ik bedoel, onttrekking aan de openbaarheid. Hè, om te kunnen bouwen bij de Sofia weg. Ja, lijkt me nog wel logisch. Dat je een ander onderwerp, ook via Weg... dat je dat nu ook goedkeurt... terwijl je het twee maanden geleden al... eigenlijk al hebt gezegd... ja, dat is goed. Hoef je nu ook niet te, over te discussiëren. Ja. Maar ik heb zo het idee... het moet allemaal snel, snel, ja, snel. Kijk die tijd, kijk die tijd. Ik heb gezien ik, dat er twee... Ik heb ook wel eens op de uh, publieke tribune gezeten. En dan werd er... Uh, zo'n hamerstuk noemen ze dat dan. Ja. Uh, en dan werd het bijna afge... En, en, en werden, vervolgens waren er zes sprekers. Als ze, de ha, als ze het ha, net bijna afgehamerd hadden. Dus ja, de structuur dus, lees je ja, er niet voor. Die is ja. niet goed. Nee. Dat is het probleem. Dus, dus eigenlijk wat, ik, wat ik wilde zeggen. We hebben het nu uh, de, nou ja, een goede en twee jaar geprobeerd. Met deze structuur. Met één, één vergadering. Vroeger hadden we een aantal commissievergaderingen. Nu hebben we dan één raadsvergadering informatieraad heet die dan mag je dus eigenlijk alleen maar vragen stellen. Maar één domein vaak? Ja, dat willen ze dan het liefst ook nog. Want ja, omdat het dus ook die frequentie van vergaderen... dus, dus verder uit elkaar ligt... heb je gewoon af en toe een bom, maar dan ook echt bomvolle agenda. En daar komt dan ook toevallig zo even zo'n stukje WMO tussendoor... waar je eigenlijk al de hele avond mee kan, mee kan vullen. We hebben die drie decentralisaties... hebben we in een bomvolle agenda voor onze kiezer gekregen... Nou, ik, voor de luisteraars thuis, die stukken, die stukken al, nou, maar dan ook alle drie één agenda, hè? Ja, maar die drie stukken alleen al, die waren echt, wat ik thuis had liggen, goed voor een halve boom, hoor. Ik, uh, en dan moet je dan gewoon in, in, in tien minuten het liefst... Ik, ik, ik, had, ik had de indruk dat, uh, dat er uh, onvoldoende uh, de materie die jullie uh, werden voorgeschoteld... Uh, doorgewerkt was. Dat het zo ingewikkeld was wat er op tafel kwam. Het was een hele ordner vol. En, en ik dacht, ik heb echt gedacht, want ik zat ook op de publieke turbine, hoe is het mogelijk dat op een bepaald moment midden in de nacht dat er in één keer doorgehamerd wordt. Zulke belangrijke kaderstellingen. Ja, maar, wij, wij, wij hebben... maar wat is er op tegen om, om dan bijvoorbeeld als er een, een, een, een een punt is waar besproken moet worden... en je komt niet uh, aan je punten toe... in zo'n vergadering om het dan te zeggen... gaan we morgen verder? Nou ja. Ja, ik ben daar hartstikke welwillend voor. Maar, maar ja, wie ik, zijn er dan niet welwillend ja, voor? Nou ja, dat... Men wil gewoon dat dat... snel, snel, snel... en, en inderdaad om even ja. terug te komen... op die drie stukken... Daar heb, ik, daar heb ik me zo in ingelezen... en ik kon eigenlijk alleen maar één rode draad vinden. We moeten wat doen... We weten nog niet hoe. We weten nog niet wat het gaat kosten. Dus doen we dit maar. Waarop wij als gemeente Belangens hebben gezegd... jongens, maar op deze basis kan het ook niet. Ook omdat we die tijd... Hè, ik bedoel, binnen het jaar moet je dat allemaal geregeld hebben. Hebben we niet. Dat kun je niet. Dat kun je als, als gemeente gewoon niet handelen. Ten meer ook omdat je niet weet wat voor vergoeding er tegenover is. Ik maak me grote zorgen. Nou, anders ik wel. Slapeloze nachten heb ik ervan gehad. Denk, dat klinkt, ik maar het is echt zo. Ja, ik, ik dat denk, je denk zo in een stuk zit, denk, dat je gewoon niet meer kan slapen. Dat je daar nog mee bezig bent. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van, van, van deze discussie. We maken ons eigenlijk allemaal hele, hele, hele grote zorgen. En je zit er voor de zon voor zijn inwoners. Hè? Nou. Uiteindelijk. Nee, je zit er en, voor de zandvoortse. Want die hebben jou en, gekozen. Ja, nou, daarom. En daar mag je eigenlijk niet over, goed, over kunnen. Ja, je mag eigenlijk helemaal niet discussiëren. Je nou, moet erover. Vaak heb je zulke lange agenda's. En dat de belangrijkste het, punt heb je eigenlijk geen tijd... om, te, om een discussie op te starten. Maar is, het, is, het, het is, het, is het nou dan bijvoorbeeld... Uh, een, dat de landelijke partijen dat niet willen? of zo? Ik weet het niet, hè? want ik ben, ik ben er één keer geweest... Wat me opviel, is dat het afgehamerd werd op het moment dat iemand wilde spreken. En, uh, uh, is dat dan bijvoorbeeld, zijn dat dan de landelijke of zijn het juist de, de plaatselijke partijen? Nee, de, dat, de, dat de, dat de onderscheid geen pijl, kun je pijl daar op trekken, denk maken. ik. Nee, nee het, het nee. heeft uh, vooral te maken met de afspraken die gemaakt zijn over de vergaderstructuur ja. En uh, ja, uh, de voorzitters die. Uh, we hebben dus natuurlijk één voorzitter die vanuit ons midden van de Raad. En dan hebben we als andere voorzitter natuurlijk de burgemeester, ja, ja, ja. Hè, tevens voorzitter van de raad. En op de een of andere manier moet dit echt ja, zo snel mogelijk allemaal afgehandeld worden. En denkt men het te kunnen redden? Zal ik antwoord met... ook geven op de vraag van meneer Peters? Want die, die stelt een belangrijke vraag. Ja, of het aan de landelijke partijen ligt. Ja. Nou, dan ga ik nu zeggen dat het aan de Partij van de Arbeid ligt. Nee, nee, nee. Het nee, gaat, ja. gaat niet om een partij. Maar ik denk dat, en dat zie je ook in stukken in kranten, dat onze gemeente zal, of ze het nu willen of niet, bij die decentralisatie een uitvoeringsorgaan worden van het Rijk. Ja. ja. ja. Want u zal vandaag of morgen te horen nog. krijgen. U zult aanscherpen. Ja. U ja. zult kortingen moeten toepassen. Ja. Dagautonomie. En wij kunnen alleen maar nu gaan kijken of we extra middelen uit onze uh, beschikbare financiën hebben de om de problemen die er gaan komen op te vangen. Ja, maar dat, dat heeft niks plan. te maken met het feit of meer of te of, of, of meer het zien te verdienen. Ja, okay. Ik uh, het is, het ga het is afsluiten. Gewoon, uh, het is een, een, een, een voor mij zeer interessante avond geworden. Ik hoop dat dat voor u ook het geval was. We zijn er niet uitgekomen, maar ja, dat is politiek. De vraag is of je er ooit uitkomt als je politiek bedrijft. Wat me hoopvol stemt is dat we in ieder geval hier een paar plaatselijke partijen hebben die de bereidheid hebben om er iets aan te doen. En we zullen volgende week. We zullen volgende weken kijken hoe dat bij de andere partijen zit. Mevrouw, kan er nog? Komen er andere partijen volgende week? De ben ik vrij volgende week? U bent vrij volgende week. Ik, uh, ik bedank u allen hartelijk, meneer Koonsberg. Ik hoop dat u er... iets aan heeft gehad. <laughs> het is moeilijk. Uh, wij uh, maken ons natuurlijk... Uh, uh, meer mensen, maar ik hoop dat... Uh, dat de nieuwe raad... Uh, die wens ik veel wijsheid... en veel kracht om, uh, om... in goede samenwerking met elkaar... wat tot stand te brengen. Want okay. het is hard nodig. GBZ... Sociaal Zandvoort. Veel succes de komende periode. Dank je wel. Ik ben benieuwd wanneer het programma komt. Dan wil ik het graag hebben. Ja, we zijn er mee bezig. Okay. Ja, we zijn net twee weken. doen. Ja, we maakt niet uit. Ik wil het graag lezen. Hartelijk dank voor, uh, voor de aanwezigheid. Luisteraars, uh, we laten nog een stukje muziek horen. Daarna gaan we over het nieuws. En zoals het er nu naar uitziet. Naar de uh, computer. Die de muziek gaat verzorgen, want ik geloof niet dat er hierna nog een live programma is. Ik kan me haast niet voorstellen, maar heel goed. De kans zit erin. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week vrijdag.